Drie uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. In Wenen hebben militairen gisteravond een man doodgeschoten... die hen kort daarvoor had aangevallen met een mes. De dader, een Oostenrijker van 26... viel de militairen bij de Iraanse ambassadeursresidentie aan. Volgens de politie gebruikten de militairen eerst pepperspray. En toen dat niet bleek te werken, schoot een van hen de man neer. Hij overleed ter plekke. Een van de militairen is met een verwonding aan zijn arm... naar een ziekenhuis in Wenen gebracht...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 Goedenacht. welkom terug bij Nachtkijkers. Zometeen het vervolg van het gesprek dat ik zaterdag had met boswachter Hanne ter Smette. Ze schreef het boek Gaan, waarin ze de lezer meeneemt naar 15 natuurgebieden in ons land. Een zeer toepasselijk boek in de boekenweek die nu gaande is en die natuur als thema heeft. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kunt u ons mailen karo-ncv.nl Via de telefoon 0800 1121 of bereik ons via Twitter nachtkijkers. Het vorige uur liep ik met Hanne over de Schravelandse buitenplaatsen. En voor het tweede uur hebben we ons verplaatst naar een ander werkgebied voor Hanne te smetten. Het Nadermeer. Het Nadermeer, ja. Oudste natuurgebied van... Uh, Oudste beschermde natuurgebied van Nederland. Ja? Ja, uh, opgericht. natuurmonumenten is opgericht om het Nadermeer te kunnen beschermen. Uh, zodat het geen vuilnisbelt zou worden. Dus dat, ja... Uh, yeah. Vind ik toch altijd wel ja het is een bijzonder verhaal een mooi verhaal en ik denk dat we heel blij mogen zijn dat het uh, daarvan uh, bespaard is gebleven want het is zo ja ik weet niet kijk maar om je heen het is meteen uh, mooie wuivende rietkragen daar het moerasbos we zullen ongetwijfeld nogal wat aalscholvers zien overvliegen zometeen en de ijsvogel de ijsvogel ja die heb ik hier voor het eerst gespot ja het ja. vertelde je het vorige uur we gaan wij nog zien het zou wel kunnen we lopen hier nu uh, uh, dit uh, tochtje af, zeg maar. Uh, daarachter is het boothuis. Uh, nou is de ijsvogel... of de, of de ijsvogel, uh, die vaak in het boothuis zit... helaas uh, overleden... na de winterse kou. Maar hier dit... Uh, stukje water... daar aan het einde, waar die boomrand begint... daar zien we ook heel vaak ijsvogeltjes. Oké, okay. nou ja, wie weet. Uh, het zou mijn eerste keer zijn. Oh, oké, okay. nou dan gaan we er even extra op letten. gaan we ook gelijk je vader... Ja, hij heeft hem ook gezien. Ja, hij heeft hem ook gezien, precies. <laughs> Overigens, uh, jij loopt hier. Maar uh, ik vraag, hoe, hoe gaat het eigenlijk nu, je? Gewoon fysiek? Uh, nou, eigenlijk in theorie uh, is mijn knie uh, redelijk uh, gort. Die uh, is, heeft uh, vorige week in de MRI-scan gelegen. En de kruisbanden en de meniscus komt dat? Is, uh, gescheurd. Uh, met schaatsen ben ik, heb ik hem verdraaid. Toen ging het eigenlijk best wel snel weer oké. Okay. En toen werd ik, ja, moest ik uitwijken voor een auto. Op de gewone stadsfiets. En toen draaide ik met een zware boodschappentas die knie weer. En toen ging er heel veel heel hard kraken. En toen heb ik uh, mijn eigen boekpresentatie op krukken uh, bijgewoond, om het zo maar te zeggen. Um, scan is uh, maar ik, ja, ik weet niet. Wonderbaarlijk genoeg ging het. Na vier dagen kon ik weer lopen. En toen dacht ik, nou oké, okay. het gaat kennelijk wel weer, maar het is niet goed. Maar je hebt wel de pas erin. Jij wil altijd snel. Oh, sorry, ja. Ja, dat is wel waar. Maar ik reed net achter je aan naar het nader meer. Het echt, de, de, de, de snelheidsborden, die staan, er niet, die staan er gewoon voor niks. Maar jij, jij rouwt door. Ja, nee, ja, gewoon, ja. ja maar Goed je kijken. En, uh... nou, nee, maar komt dat ook niet weer... Uh, is dat niet gewoon heel erg jouw karakter? Dat je door snel, snel, geen tijd om stil te staan? Mm, ik denk dat ik wel heel veel tijd neem om stil te staan. Maar wel bij de dingen waar het uh, nuttig voor is, zeg maar. En... Cat the crap. Ja, ik weet, ja, weet je. Ik bedoel, als ik zo meteen bij de, de rand van het naar de meer zit, dan ga ik daar heel graag gewoon, kan ik zo een uur gaan zitten kijken wat er gebeurt. Ja, dat kun je wel. Je kunt wel je rust pakken en, en genieten. En zeggen van, en, en je overgeven aan het moment. Ja, heel erg. Ja, kan ik heel goed. Maar uh, ja, als het niet, uh, weet je, als ik loop, ja, als ik zo loop, ik word daar gewoon moe van, weet je. Je moet wel een beetje gang in blijven. <lacht> Uh, dat slenteren in de stad, joh. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Gewoon een beetje door. Ik denk dat de titel van mijn boek ook heel goed gekozen is: Gaan. Gaan, weet je. Maar je je hou je wel van winkelen? Uh, ik hou wel van mooie nieuwe kleren. Maar ja. ik ben wel een, een online shopper. Oké, okay, dus, dus het dat inderdaad nee, in de stad, wat je nee, zegt. Ik vind echt niks. Nee. nee. Al die mensen die in de weg lopen en het zo traag en uh, opeens gaan stilstaan en zo. Nee, dat, uh... Maar stilstaan en genieten van het moment. Kan ik me voorstellen dat je dat gisteren ook deed? Uh, boekenbal. Ja. Uh, eerste keer, je hebt een boek geschreven. En dan krijg je dus van je uitgever een uitnodiging voor het boekenbal. Ja. Waar uh, alle grote namen komen. Literaire grootheden. En dan sta je daar in één keer tussen. Ja, dat is heel bijzonder. Ik vond het echt. Uh, ik kreeg de uitnodiging in de bus en toen heb ik, dacht ik echt. Oh, wauw, we mogen naar het boekenbal. Ik dacht, echt okay, ze schat, we gaan naar het boekenbal. Ja. En heb je vriend meegenomen? Ja, vrienden meegenomen. Ook nog zo luxe dat ik twee kaartjes kreeg. Ik kwam wat mensen tegen die... Ik zei, ben je alleen of zo? Ja, ik had maar één kaartje gehad. Ik dacht, oh, oké, okay, luxe, weet je wel. Misschien was het omdat je eerste keer is. Dat je dan... Uh, ja. Dat ze dan denken, nou, neem maar iemand mee die uh, vertrouwd is of zo. Ja, in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Ja, hele mooie ambiance. Um, ik ben wel eens in de Stad Schouwburg geweest... maar dan zit je altijd in de zaal natuurlijk. En nu was het feest was op het, uh, ja, op het waar normaal uh, het optreden is, zeg ja. maar. Dus uh, daar sta je dan lekker te zwingen, supergoeie goede muziek. Dat was echt heel erg leuk. Hoe voelde je daar? Want uh, jij bent uh, uh, boswachter en je bent geen schrijver. Dat, dat boek komt er dan bij. Maar hoe voelt het dan tussen al die schrijvers? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet ongelooflijk veel schrijvers gezien. Maar het was ook wel best wel druk, dus ik heb ook niet iedereen gezien. Wel een heleboel, uh, ja, toch wel uh, coryfeeën zoals Matthijs van Nieuwkerk... en uh, Jort Kelder, dat soort uh, types... Iedereen zag er echt prachtig uit. Dat vind ik sowieso heel gaaf. Iedereen was echt, had echt zijn best gedaan. Ja. Het was wel een beetje zien en gezien worden. Want overal waar je liep, voelde je blikken: van, wat heb jij aan? Oh ja, oké, okay. weet je wel. Um, maar denk, ja, er waren ook wel heel veel mensen die niet schrijven hoor. Ja. Althans, niet zo per se. Schrijver zijn, mensen van de uitgeverijen. En, en, en, en sta je daar dan op een gegeven moment ook bij stil? Kun je daarvan genieten? En denk je, of denk je ook van, ja, het is ook maar een beetje aapjes kijken hier. <lacht> nou, ik vond, wel, nee, ik vond het wel echt heel cool. Maar ik heb ook wel met Kees dat we echt even zo stonden van... wauw, we zijn hier gewoon omdat ik een boek heb gemaakt. Dat is echt wel tof. Dat ja. jij dus echt even op geproost, een gin tonic samen gehaald... <lacht> en even samen op geproost van... Uh, dat hebben we toch maar weer even gedaan, of zo. Ja, ah, hebben... ja, voelt dat zo? Dat hebben we samen maar even gedaan? Nou, hij zegt dan, je hebt het zelf gedaan. Maar ik ben van mening dat we dat zeker samen hebben gedaan. Want uh, nou ja, wat ik eerder al zei... Uh, heeft Kees daar echt wel een hele grote bijdrage aan geleverd... om mij uh, gewoon uh, een beetje scherp te houden, zeg maar. Wat is die bijdrage dan van Kees? Ja, ik denk wel zo'n onvoorwaardelijke liefde. Dat hij altijd, als ik weer wat geks bedenk... weet je, oh, Een boek schrijven is natuurlijk niet iets wat je zomaar even doet. Uh, maar in plaats van dat hij zegt van, joh, moet je dat nou wel doen? Want je hebt het al zo druk en je bent al altijd met dat en dat en dat bezig. Zegt hij, ja, superleuk, weet je. hem hij gaat me motiveren en helpt hem om gedachten te ordenen. En, uh, ja. Dus voor mij voelt het wel alsof we dat samen wel zeker uh, ja, als resultaat hebben behaald. Ja. Ja. En inhoudelijk denkt hij ook mee? Mm, dat wel ietsje minder. Ja? wat doet uh, hij? Uh, hij, is, uh, hij is, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Hij is BIM. Modeleur? Nee, bim ja, Nee, Bi oh, ja, hij is niet modeleur, ja. Het is een beetje ingewikkeld. Hij werkt bij Engie, een uh, installatietechnicus. En hij is daar nu het 3D-tekenmodel BIM aan het implementeren dat daar in de bouw mee gewerkt wordt. In geval is... niks met de natuur? Nee, nee. Hij wordt af en toe ook wel een beetje gek van, uh, van me dat ik dan uh, tijdens onze fietstochtjes samen, weet je wel, dan zijn we op de racefiets en dan loop ik over allemaal beesten. Van oh, kijk, er zijn sminten er zijn weer terug. Het wordt weer winter. En dan kijkt hij me echt aan, ja, we zijn nu aan het trainen, weet je? <laughs> Maar die balans, hij houdt goed de balans uh, hij bij jullie. Goed de balans, ja, ja. heel goed. Dus het is, zoals hij de... is ook heel druk hoor. Dus ja? het is niet zo dat het, uh, als je hem ziet dat je denkt, uh, wat een rust. Uh, we gaan die kant op. Ja, want, uh, waar, waar kijk ik me nu op uit ja, hier? Dus op zich, we kunnen hier wel even een stukje oplopen. Um, we hebben hier een heel groot laagveenherstelproject uitgevoerd. De machines zijn echt net een paar weken het gebied uit. En um, van dus afgelopen zomer was het allemaal nog bos. wat je hier allemaal omheen ziet, allemaal moerasbos. Maar op een gegeven moment, als je dus helemaal niks doet... dan, blijft, dan, weet je, dan hou je alleen maar bos over. En wat je graag wil, is veemozerietland ook behouden. Want weet je, hoe meer uh, biodiversiteit, hoe meer soorten open, uh, gesloten... hoe beter dat ook is voor je, voor je beestjes. Um, en ik liep hier vorige week met vroege vogels. En toen liepen daar al vier reën. En dat vond ik best wel bijzonder. Want toen waren de machines echt net het gebied. uit. En je ziet het ook, het lijkt nu een beetje een kaalslag... Um, maar dit gaat zich echt weer ontwikkelen tot een heel mooi, uh, heel mooi stukje ja, laagveengebied. En jouw taak als boswachter, ben je dan echt de baas hier? Um, mijn collega boswachter is de baas hier in de zin van dat hij de aannemers aanstuurt. En ik ben de baas over de communicatie. Dus over hoe we aan, aan mensen vertellen wat we hier aan het doen zijn. Ja. Uh, we brengen het in de media. Maar mensen schrikken hier ook van. Er zijn heel veel wandelaars die denken, wow, er is hier best wel veel bos weg. Weet je? Waarom? Nou, dat moet je uitleggen. Ja, En uh, nu geen regen te zien, hè? het is nog te vroeg. Nou, het begint wel te schemeren, dus... Maar... Nu, ja, nee, ja. nog niet. Misschien wel wat afdrukjes, maar... Kijk je dan, waar sporen? Ja, een beetje sporen, maar... We zien het niet, hè? Nog niet heel erg. Oh. Dat boek, hashtag gaan. Mm -hmm. uh, wie zijn idee was dat? Wie zei nou van, uh, Hanne, kom, we gaan een boek schrijven? Eh... Uh... Ik ben ooit benaderd door een uitgeverij... waar ik uiteindelijk niet mee ben gaan samenwerken. Die me via LinkedIn benaderde van... joh, we willen eigenlijk een boek maken, wil je eens praten? Dus dan dacht ik van... nou, oké, okay, kun je kunt altijd praten. Maar die hadden een idee voor een boek... wat echt wel heel romantisch was. En heel erg, uh, ze baseerden het op een boek van een herder uit Ierland, geloof ik. En ik las dat boek en het was heel beschouwend... en heel gedetailleerd... en heel erg wat die man de hele dag meemaakte. Maar ja, die man woonde echt in de middle of nowhere... en ik woon toch gewoon in veer. Dus ik kon me niet helemaal, weet je, ze dachten, de seizoenen door de ogen van de boswachter of zo. Maar ik dacht, ja, het mag wel wat prikkelender of zo. Dus dat is eigenlijk uiteindelijk afgeketst. Um, maar toen was wel een beetje het zaadje geplant van, oh, een boek is eigenlijk wel leuk om te maken. En toen ben ik met het uh, managementbureau uh, eens gaan praten van, uh, joh, kunnen jullie me helpen om me in contact te brengen met de, met de juiste mensen? Want ik zou graag een boek willen maken. En uh, ja, dat is gelukt yeah. en gebeurd. En is het helemaal het boek geworden wat je wil? Want je beschrijft een aantal gebieden in Nederland hè? En, en je vertelt wat er te zien is. En hoe mensen, waar mensen op moeten letten, ook vooral is een soort handleiding voor beginners in de natuur, kan ik zo zeggen. Ja, het is een inspiratieboek om erop uit te gaan, om je te motiveren, om je heen te kijken. Uh, wat ik net deed naar de bodem, om, om wat reënsporen te spotten. Weet je, daar begint het wel mee, als je nooit die reënsporen ziet, dan hoef je ook niet echt te gaan speuren of je een race ziet. Ja. Maar als je die wel ziet, dan kan je denken van... oh, misschien komen ze in de schemering hier dan wel heen. En dan kan je een mooi plekje aan de rand opzoeken en, uh, en ze bekijken. Ja, hoe hebben mensen gereageerd op het boek? Ik heb echt tot nu toe alleen maar hartverwarmende, enthousiaste reacties gehad. En allemaal mensen die zeggen... wow, dit geeft me echt handvatten om, uh, om er lekker op uit te gaan. Ja, want dat, dat wil je ook graag mensen blij maken voor de natuur? Zeggen, well, kijk nou eens om je heen. Ja, ik wil, weet je, wat ik zelf heel erg heb gemerkt... dat ik vijf jaar geleden switchte van de reclamewereld naar natuurmonumenten... Um, is dat ik eigenlijk ook niet zo heel goed echt om me heen keek. Weet je, dat, dat je gewoon wel fietst en wel een vogel ziet... maar eigenlijk nooit denkt, oh, wat was het eigenlijk voor vogel? En is die vogel hier het hele jaar, de, jaar rond of wat dan ook? Maar doordat je daar, doordat ik zulke ongelooflijk gepassioneerde collega's heb... de hele dag mee, mee omgaat, dan besef je opeens van... hé, hey, weet je, oh, inderdaad, de, ik hoorde eerst de eerste vinkenslag we van de week. Dus de vinken zijn weer, uh, het, het wordt lente... En dat zijn allemaal van die dingetjes dat je, waardoor je meer uh, stilstaat. Om daar nog maar even op terug te komen bij je omgeving. Bij wat er allemaal wel niet gebeurt. Uh, het besef dat het roodborstje wat bij je in de tuin zit in de zomer... hoogstwaarschijnlijk een rood, heel ander roodborstje is... dan het roodbosje wat jij in de winter in je tuin ziet. Nou, ik had daar vijf jaar geleden, had ik daar helemaal niet bij stilgestaan. En nu denk ik, oh, dit is het, uh, het vogeltje komt helemaal uit het hoge noorden... en mijn, mijn roodbosje zit nu ergens in het, in het verre zuiden. En dat is... Heel leuk om te, om te zien. Het is, ik vind het inspirerend om, om je heen te kijken... en om te zien hoe de natuur toch haar gang gaat... En, en toch voor zichzelf zo ideaal mogelijk maakt. En wat ik heel erg hoop met gaan... doordat mensen wat, wat handvatten krijgen om zelf dingen te ontdekken... en zelf dingen te gaan zien. Dan zou je ook gaan merken dat je ook veel meer gaat, gaat zien. Maar dat ze daarom ook op het moment dat het nodig is... Weet je, we hebben hier naar de meer als grote voorbeeld... dat er een vuilnisbeeld gemaakt van zou worden. Dat er dan nou ook mensen zijn die opstaan en zeggen... oh eens even... In het Naar de Meer heb ik wel mijn eerste ijsvogel gezien. Daar ga je niet zomaar een vuilnisbeeld van maken. Die moeten we nog steeds zien, hè? Ja, mijn eerste ijsvogel. Ja. <laughs> nou, laten we even verder lopen. Hannah de Smette, boswachter dus bij natuurmonumenten. En wij lopen nu een beetje verder richting uh, het meer. Uh, je vertelde dus net al, uh, uh, je was werkzaam in de communicatie. Uh, en komt het dan van de een op de andere dag dat je denkt... ja, maar dit is het gewoon niet. Nee, nee dat, dat is niet een... Uh... Dat komt niet van de een op de andere dag. Dat, uh, dat is natuurlijk gewoon een proces en een gevoel. En het, uh, in het begin een zoekend gevoel: van joh, je hebt een goede baan, maar toch ja. Weet je, een beetje van: ik, vind, ik, ik ben nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan, maar wel dat een beetje dacht van joh, moet ik weer de hele dag. Ja, ja. Uh, dus het is een beetje. De Wat eerste... deed je precies? Uh, ik was accountmedewerker, manager van een aantal klanten. Eigenlijk bij elke reclamebureau waar ik heb gewerkt. Dus je had een aantal klanten, bijvoorbeeld uh, Maaslanderkaas. Ja. En die wilden graag uh, ja, of een reclamecampagne of een uh, of PR, uh, weet je, iets in de kranten uh, of wat dan ook. En ik was eigenlijk, het, ja, je, je verzamelt de wensen. Wat, wat hoor ik daar? Oh nee, ik moest jou niks vragen over vogelgeluiden. Die moesten er nog. Oh, nou, eens op, joh. <laughs> ik roep wel als ik hem wel weet. Ja, oké. Okay. Nee, ik dacht misschien is het de ijsvogel. Nee, nee, nee. Dit is veel te enthousiast voor de ijsvogel. Maar goed, aan het werk is onder andere voor kazen. Nee, ja, precies. En uh, weet je, dan ben je gewoon. Uh, op zich. Uh, in, in basis. Vind ik het nog steeds best leuk om erover na te denken. En dat doe ik ook eigenlijk bij het Naar de meer natuurlijk ook. Hoe je een merk in de markt zet. Want het Naar de meer. Uh, is dat, dat behandel je toch van, ja, hoe laat je dat, hoe, hoe, krijg, je dat, uh, uh, hoe krijg je dat positief uh, over de bune, hoe zorg je dat mensen hun hart eraan verliezen? Ja. En dat doe je natuurlijk in basis met reclame maken uh, niet anders, eigenlijk de hele dag door. Alleen was het voor mij altijd voor dingen, voor merken waarvan ik dacht, ja joh, kan mij het uh, schelen als uh, mensen allemaal maaslanden kaas eten of dat ze beemsterkaas kaas eten, weet je, ja, het zou, is mij om het even. En uh, ja, nu heb je echt gewoon een. een een reden waarom je dat doet en iets waar, waar wij allemaal gewoon heel veel belang bij hebben. Ja, maar je was aan het werk en de communicatie. En in één keer kwam er een vacature bij natuurmonumenten? Nou, ik was wel al een beetje aan het zoeken van joh, uh, nou dit ga ik niet mijn hele leven doen. Dus ik moet dus even wat anders gaan bedenken. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje op de non-profit uh, organisaties, op de vacature sites daarvan ben ik gewoon een beetje aan bij gaan houden. En af en toe kwam iets van WNF, en af en toe iets van Grimpies. Dacht ik, nou ja, misschien is het wel wat. Maar eigenlijk nooit nog geschreven. En toen zag ik een vacature bij uh, Natuurmonumenten. Uh, communi Boswachter communicatie en uh, recreatie heette het toenertijd nog. Uh, in het Wormer in Jesperveld. Nou ja, dat is mijn achtertuin. Dus ik denk nou, gaat, daar weet ik in ieder geval iets van. Uh, wel met de groene opleiding. En nou ja, dat had ik natuurlijk allemaal niet. Dus ik dacht wel, jeetje, mina, weet je... Op zich zag ik een heleboel dingen in de baan... waarvan ik dacht, nou, dat moet kunnen. Ja. Alleen dat stukje ja, groen... het stukje bos op, op bosbouw of wat dan ook... dat ontbrak natuurlijk op mijn cv. Maar ik heb de stoute schoenen echt letterlijk aangetrokken. Ik heb een brief gemaakt. Ik ben ik persoonlijk gaan afgeven daar bij de beheerder. Ik vond dat heel gek. Maar achteraf kan hij er gelukkig heel hard om lachen. En toen werd ik dus toch uitgenodigd voor gesprek. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Alleen ik dacht wel... Oh jee, die mensen vinden me echt heel gek. Omdat het gewoon zo'n. De mensen waarmee ik aan tafel zat... Het waren zulke gewoon ruwe... Pure uh, personen. En ik had me gewoon mijn net uh, reclamebureau jasje aan en hoge hakken aan. En, ja, gewoon totaal niet matchend met... Hoe zij er zaten... Gewoon boswachter te zijn, zeg maar. Dus eigenlijk, even zo gezegd... De ouderwetse boswachter, boswachter tegenover... De boswachter 2.0. Ja, heel erg, ja. En dat is best wel even... Ja, ik zei ik belde Kees dat ik naar buiten liep. Ik zeg, joh, ik zeg: Ik vond het echt fantastisch, maar volgens mij moeten ze echt niks van me hebben. Ik, weet je, ik denk, ja, dit, kan dit goed komen, die combinatie? Toen werd ik toch dezelfde avond nog gebeld voor een tweede gesprek. Uiteindelijk kreeg ik de baan niet. Maar werd me beloofd, als we nog een keer iemand zoeken, dan bellen we je. Ja. heb ik echt heel nukig op gereageerd. Ik heb echt gezegd, ja, jullie doen jullie toch niet. Ik was echt namelijk heel oprecht heel teleurgesteld. Toen ik had echt zo: dit is mijn roeping, dit moet ik gaan doen. En uh, nou ja, een aantal maanden later belden ze dus toch de beheerder hier van het uh, Naar de Meer. Of ik nog interesse had. En uh, op een dag dat hier sneeuw lag, eind maart, uh, parkeerde ik hier voor het eerst de auto. En uh, nou ja, serieus, een uurtje later was ik aangenomen. Ja. ja, en dan lopen we dan. Mooiste dag tot nu toe. Uh, dat je zegt, dit was een keermoment. Ik, nou, ik kan er echt geen één aanwijzen. Ik heb zoveel... Uh, maar op dat moment bedoel ik, als je hier begon? Was oh. dat een, een keerpunt? Het was zeker een keerpunt, ja. Ik wist niet zo goed wat, waar ik aan was begonnen. Uh, want ook bij het naar de Meer heb je gewoon echt, echt boswachters. Maar het is echt uh, de beste keuze van mijn leven geweest. Ja. ja. Daar een witte reiger, heb ik dat, heb ja, dat goed? Goed, een grote zilverreiger. Ja, die slapen hier in grote getalen op het naar de Meer. Dus als het avond wordt, dan zie je ze uh, uh, groeperen. En dan gaan ze hier verderop, gaan ze met z'n allen op het water zitten slapen. Praat ik nu te hard? Nee hoor. Om, om die, of, want, of zijn ze al lang weg, die dieren? <lacht> nou, die hebben we al een tijdje gehoord, hoor. <lacht> ja. Dus die, die, die ga ik niet meer zien hier? Nou, als we even rustig gaan zitten daar op het bankje... en kijken naar het meer, dan uh, kunnen we nog wel eens wat zien. Oké, okay, nou dan gaan we die, die kant uh, oplopen. Misschien uh, dan gaan wij even luisteren naar muziek. Dan gaan wij even, uh, en dan gaan we even kijken of, of er nog dieren langskomen. Overigens, we horen het net ook al volgens mij, de trein voorbij Razen is dat is ja, die gaat er eigenlijk scheert er langs, hè? Ja, de trein hier, die gaat echt dwars door het naar de meer heen. Uh, en die treinrails is eigenlijk ook, die ligt er al, uh, voor 1900, lag die er al. Is eigenlijk ook de reden geweest dat de gemeente Amsterdam toen de tijd heeft gedacht, oh, die trein, de treinrails ligt er al, we kunnen wel wat huisvuil op, uh, op de trein doen. Ja, even omkeperen klaar. Precies. Ja. Dus hij, is, uh, hij ligt er al heel erg lang. Uh, leuk is wel dat we bezig zijn met allerlei ontsnipperende maatregelen aan het spoor. En dat betekent dat er veel meer faunapassages in kunnen... waardoor er meer dieren veilig heen en weer kunnen. Nou, hier zie ik uh, op het bord wat we allemaal zouden kunnen zien. De grote zilverreiger, de ijsvogel, aalschover, de krakeend. De visarend is hier ook? Ja, de visarend zien we hier eigenlijk al een aantal jaar zomers. Um, met z'n tweeën, uh, twee stuks hier eigenlijk continu boven het naar de meer... Maar hij broedt er nog steeds niet. Maar het schijnt dat het gedrag van de visalend zo is dat op het moment dat hij, weet je dat, dat ze een beetje is op dat broedgebied, dat ze dat een paar jaar lang onderzoeken. En dan na drie of vier jaar pas bedenken, oké, okay, we gaan er echt broeden. Okay. Dus eigenlijk is het voor ons een beetje een moment van uh, als de visalend weer, uh, weer er is, uh, zal die dan gaan broeden dit jaar. Wij gaan luisteren naar een uh, muziek terwijl wij zo meteen lekker op het bankje gaan zitten. Wat. Uh... Zullen we nog eens draaien van jouw lijstje wat je had doorgegeven? Even kijken. De Dijk staat er onder andere uh, nog op. Uh, ik zie hier ook nog Mr. Blue van Paul ja, de Leeuw. René Klein. Waarom, waarom wilde je die trouwens? ja, ik, uh, Dat weet ik niet zo goed. Want ik, ik vind het een heel mooi, klein, tastbaar nummer. of zo, Heel fragiel. En ik, uh, ik krijg altijd een heel... Ja, ik weet niet. Ik vind het een heel... Uh, Heel gevoelig oh. nummer. Ik heb er niet per se iets mee of een herinnering bij. Maar elk, ik, het is grappig. Elk jaar met de top 2000 komt hij weer langs. En dan denk ik, oh, dat is toch eigenlijk een mooi nummer. Ja, en Paul de Leeuw uh, voerde hem ook nog live op bij Sinfonica en Rosso. Ja. Was het een soort van, ja, terughalen van René Klein. en was weer een, een duet. Laten we naar die versie gaan luisteren. Ja, Mr. Blue.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 Mr. Blue, Paul de Leeuw, uh, uh, bij Symfonica en Rosso. Ik, uh, ik word een beetje, Anne, smetten, het bos wachten bij natuurmonumenten. We staan bij het naar de meer en ik word een beetje geteisterd door muggen. Ja. Het is nog geen, geen muggenseizoen nu. Nou, weet je hoe deze bult heet? De Muggenbult. De dus Muggenbult. de um, wandeling doet wel zijn eer aan, uh, zijn ja. naam eer aan. Maar uh, ik heb er nergens last van, ik zit alleen maar bij jou. Nou, hoe kan dat? Ja, ja Kennelijk ruik jij daar of zo. Dat zal het zijn, dat zal het vooral zijn. Maar het gaat nu regenen en dan zijn ze zo weer weg. Oké. Okay. Druppels. Uh, we keken nog even uit over het meer. Daar wat. Uh, ja, wat. Wat. Wat. Hoe noem je dat? Broedplaatsen? Ja, broedflotjes noemen okay. we dat. En dat zijn uh, vlotjes die hebben onze vrijwilligers gemaakt. En die hebben ze dus met pakken en al in het water. In de bodem vastgezet. En daar ligt uh, schelpengruis op. Er zitten nu nog netten op. Die netten die gaan we er begin april. Halen we die eraf. Toen verwachten we dat de visdiefjes hier uh, aankomen. Want dat zijn dus vogels die daar uh, heel erg graag op broeden. Heel mooi vogeltje ook trouwens. Sternachtige. Heel elegante vogel. Uh, die bit ook heel mooi, net als een buizer, die bit heel mooi in de lucht. En dan duikt die het water in om uh, wat visjes naar boven te, te vissen, zeg maar. En um, we hebben nu nog die netjes erop, omdat anders uh, onze grote vriend de gans uh, op de broedvlotjes gaat zitten. En dan zijn onze visdiefjes hun plek weer kwijt. Ja. Als we daar recht voor ons kijken, zien we een, een boog, de nieuwe Muidenbrug. Ja, een spoorbrug is dat. Ja, ik vind dat toch wel jammer hoor. Dat uh, sta je hier in dat uh, natuurgebied. Maar goed, het is ook wel weer heel tekenend voor het Naar de Meer. Dat gewoon echt... Ja, toch ingesloten ligt tussen, uh, tussen... Nou ja, het spoor de, natuurlijk er doorheen. Uh, de snelweg, de A1. Ja. Uh, Kun je, je daar boos om maken? Is dat erg? Is dat een uh, verpesting van dit gebied? Hmm, nou ja, kijk, ik had hem maar liever niet gehad. Weet je, zo eerlijk moet ik zijn. Ik zie, ik zie liever gewoon uh, uh, een moerasbos en verder niks. Maar... Ja, het is wel ook weer. Ik ben ook wel weer heel erg blij dan dat we het Naar de meer kunnen beschermen behouden. En dat er toch heel veel zeldzame soorten. Want de purperreiger is zo'n soort die hier in die rietkragen die je hiervoor ziet, broedt. Een, een reiger die je heel weinig ziet, maar die hier op het Naar de meer met meer dan 100 nesten zit. Ja. En dan ondanks dat je het sporen hebt. Ja, daar hij alweer hè? Dan is hij weer precies. Elke vijf minuten heb je hier, geloof ik, een trein. Dus dat maakt het ook weer heel bijzonder. Ja. Maar we hadden het vorige uur er ook al over. De natuur uh, barst eigenlijk uit zijn voegen. Heeft weinig ruimte hier in Nederland. Uh, het mooiste zou zijn natuurlijk een, een volledige ecologische hoogstructuur... waar al die gebieden met elkaar verbonden zijn. Dat ook uh, ja, als, als ergens geen eten of niet genoeg eten te vinden is... dat dan uh, uh, ja, dieren door kunnen trekken. Uh, maar ja, die ruimte is er nou eenmaal niet. En de ruimte die we hebben, die willen we optimaal benutten. En daardoor zie je dat ook natuurgebieden... Soms een beetje aandoen als een pretpark. Op zondagmiddag. Ja. Mensen gaan massaal het bos in. Uh, bij ja, ja. verzamelpunten van natuurmonumenten staan is filevorming. Ja, nou ja, dat zie je heel erg uh, ook in de en vechtstreek. We hebben hier het naar de meer. Nou ja, je ziet het, we zijn er nog geen mens tegengekomen. Uh, en we waren net op de Schavenlandse buitenplaatsen. Uh, waar heel veel mensen gewoon even met de auto naartoe rijden. Uh, de kinderen kunnen even uitgelaten worden. Uh, je gaat wat drinken en hup, je gaat weer uh, weer terug. En het is wel echt heel. Uh, moeilijk, maar wel noodzakelijk om daar uh, geen overkill in te krijgen. Maar hoe zorg je nou voor die balans? Want het lijkt me heel lastig, want je wil aan de ene kant wil je de natuur de ruimte geven... de dieren uh, beschermen, de, de soorten, planten, insecten. Die moeten allemaal hun plek hebben. En aan de andere kant willen we ook genieten van die natuur. Hoe zorg je nou dat die natuur niet overal een groot pretpark wordt? Nou ja, je, je, we kijken altijd heel erg naar uh, waar kunnen dingen, weet je... Um, in het Naardenmeer mag je helemaal niet met de hond komen. Absoluut niet. Ook niet aangeleind? Ook niet aangeleind. Dat is een heel bewuste keuze. Op de Schavenlandse buitenplaatsen. Nou, het is hier vijf minuten vandaan ja. rijden. Uh, mag je wel met de hond komen. Weliswaar niet los, maar je mag er wel komen. Dus daar maken we een heel bewuste keuze in. Een afweging in van waar wel, waar niet. Dus je denkt heel erg in zonering. Uh, je hebt het hier ook op dat Naardenmeer. Je mag het meer niet op zelf. Alleen met de boswachter. Ja. En dan nog gaat die boswachter, die vaarexcursie... Die, die doet maar één route. Dus een heel groot gedeelte van het Meer dat blijft altijd stil. Dus daar, gaat, daar komt nooit iemand. waardoor het echt, ja, Er komt wel eens iemand van ons. Om ja. te inventariseren of als de riet gemaaid moet worden. Of iets dergelijks. Maar in principe zijn dat dus de rustgebieden voor die beestjes. Dus je blijft, probeert altijd in het grotere plaatje te kijken. Van oké, okay, daar is het druk. Dus we moeten daar zeker iets creëren. Uh, voor de dieren dat het daar in elk geval rustig is. Dat ze een plek hebben om naartoe te gaan. Ja. Maar... Uh... Aan de andere kant, natuurmonumenten, ook staatsbosbeheer, moeten het ook hebben juist van hun leden, van uh, contributies, van geld. Dus je moet het ook een beetje aantrekkelijk maken. Uh, jullie organiseren ook safaris op uh, sommige uh, plekken. Ja. Dat is best een lastige. Het is, het is echt heel, uh, heel lastig, want je hebt je leden nodig. En wat ik ook in gaan doe. Uh, weet je, je moet mensen ook inspireren en dingen laten zien om, om hun hart te laten veroveren en dat. De, inderdaad, het, dat, de, ja, dat, dat ze eerder geneigd zijn om ook iets te gaan geven voor de natuur. Alleen, het moet niet doorslaan in dat wij dan allemaal uh, hier allemaal alleen maar een beetje feestend vieren zijn, zeg maar. En, uh, en dat die dieren nergens meer naartoe kunnen en de natuur helemaal geen ruimte meer heeft. Um, maar het blijft, ja, weet je, het is echt voor de boswachten per gebied. Uh, in het Naardenmeer krijgen we ook wel eens een aanvraag om een kanaltocht te doen of zo. Ja, dat doen we gewoon niet. Ja, wat zie ik daar nou kringelen in het water? Oh, ja, weer. Al meer koeten. Meer koeten. daarachter zie je een grote zaagbek nog trouwens. Dat is zo'n mooie soort. Die witte met die soort kop. En die grote zaagbekken, dat zijn echte wintergasten. Dus die zie je alleen in de winter hier in Nederland. En um, ja, dit is een mooi stukje waar ze vaak zitten. Er zaten er afgelopen winter steeds acht. Ja. Heel mooi beestje. Worden ook wel boterbuiken genoemd. Witte. Boterbuiken. Ah ja. Ijsvogel nog niet hè? Nee, sorry. Niks. Jammer. Uh, Jij was afgelopen week, uh, omdat je, je boek uit is gekomen, hashtag gaan, uh, was je ook uh, niet alleen op het boekenbal, maar ook uh, op het uh, boekenweek diner. Ja. Uh, doe maar. Doe maar. Ja, dat was wel een, een, een chique uitnodiging, hoor. Ho want hoe zit dat eigenlijk? Wat je uh, mag iedereen ook alle schrijvers ook daar naartoe? Of hoe, hoe, hoe exclusief is dat clubje? Nee, ja, dat was nog een veel kleiner clubje dan de Boekenbal. Boekenbal waren echt. Uh, kon je niet alle mensen zelf uh, zien, zeg maar, want het was gewoon echt heel druk. Uh, maar dat uh, schrijvers, die, nou, ja, ik weet niet hoeveel mensen het waren, maar ik denk misschien 40 of zo. Ja. Uh, en ik werd gebeld door een. Uh, ja, hoe heet het? De heet, de stichting CPBN, zeg ik het uh, goed? CPMB. CPMB, precies. De collectieve propaganda of, boek? Voor, de, voor het Nederlandse boek. Juist, die. Um, en ik had contact gehad uh, ooit met een jongen, uh, Jan Job. Die werkte toen nog bij Radio 2. En die ja. had mij een aantal keer aan de telefoon gehad als redacteur... Uh, om wat te vertellen over de natuur. En dan kwam ik uh, bij wout 2 in de studio om, uh, om, om iets moois te vertellen. En die is, die is verhuisd naar daar, maar die kende mij nog. En die dacht, oh, leuk, boswachten, natuur. Ze heeft ook nog eens een boek geschreven. Het is eigenlijk wel leuk om haar uit te nodigen. Dus zo werd ik echt serieus, uh, volgens mij woensdagmiddag, gebeld. Of ik misschien maandag naar het diner wilde. Ja. En hij wist het nog niet helemaal zeker, want eigenlijk had hij alle plekken al vergeven. Maar ja, het was toch wel, uh, weet je, het was nog een beetje spannend. Maar uh, het was geregeld, denk ik. En daar zat je? Echt heel leuk, ja. Tussen wie? Nou, uh, Jan Terlou uh, als uh, grootste naam, denk ja. ik wel. Die schreef het Boekenweek essay. Ja, uh, nou, Griet uh, op de beek, ja. tuurlijk um, Van het geschenk? Van het boekenweekgeschenk. Uh, ik zat naast Douwe Bob. Nou ja, die kennen we ook allemaal wel. Wat okay, heeft die met de natuur? Uh, nou, zijn vriendin. Die is heel groot fan van Griet. Dus hij gaf het uh, eerste boekenweekgeschenk overhandigde die aan, uh, aan Griet. Ja. heb je nog meer? Wie, wie had je uh, nog? Uh, <lacht> nou ja, er waren ook mensen als Even Hienek en Katja Schuurman bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat is toch, uh, ja, ik vind dat dan toch wel grappig om te zien en uh, moet ik het goed zeggen Kader op de lab. ja Kader ja. op Dolap is er ook ja en, en uh, die lied die hield echt een super komische uh, speech over de natuur en wat dat met ons doet en wat de natuur is en hij deed dat zo, met zoveel humor maar toch waren al zijn, zijn woorden al zijn zinnen waren gewoon raak ja. Dat vond ik echt dat was heel uh, heel inspirerend en Jan Jantelau je zei het al je noemde hem al uh, hij schreef het boekenweek SC met ook ja, zijn uh, liefde beschreven voor de natuur. En ook beschreven hoe zuinig we moeten zijn op de natuur. Omdat de natuur is overal om ons heen. We gebruiken het, en we, we leven ervan, we eten ervan. En hij zegt, ja, wees er nou zuinig op, want ja, we hebben er maar één van. Ja. ja, daar sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan. En, uh, ik ben ook uh, ja, heel, heel blij dat zo iemand weet je, met zo'n... Uh, namen, toch ook wel zo'n... Weet je, als hij gaat praten, is gewoon iedereen meteen stil. Hij heeft geen microfoon nodig, hij hoeft zijn stem niet te verheffen. Iedereen luistert naar die meneer. Heel, sommige mensen hebben dat. Is het een voorbeeld voor je? Zo iemand? Ja, ik vind dat wel... Uh, ja, ik, ik word er wel een beetje stil van, weet je? Ik bedoel, het is leuk om even Jinek in het echt te zien. Maar bij zo'n man denk ik echt, wauw. Ja. Wat, wat en, en... een wijsheid zit er in jouw hoofd. Of zo, ja. weet je? Maar wat zijn eigenlijk jouw helden? Wie zijn jouw helden? <laughs> nou, ik, uh, ik, Umberto is wel een grote held van me, Umberto Tan. Uh, omdat hij me heel erg uh, inspireert altijd om, um, te, om mijn dromen na te jagen. En uh, ik heb thuis uh, zo'n man zitten, Kees, die daar heel erg veel raakvlakken mee heeft. Dus dat is, is ook wel weer grappig. Um, ja, helden, helden. Ik vind, ik vind dat wel altijd... Uh, weet je, ik, ik heb wel altijd zoiets Ik heb een heleboel mensen die ik gewoon inspirerend vind en... Uh, uh, daar is Jan Terlouw iemand van. Ja. Um, maar ik vind ook heel veel helden gewoon heel dicht bij mij. Weet je, vrienden, vriendinnen. Uh, mensen die er, die, er, die er zijn, die wijze dingen kunnen zeggen op momenten dat het nodig is. Dat je het zelf even niet kan bedenken. Um, dus daar kan ik mijn ouders toch ook wel als, uh, als helden. Mijn ja. groot, misschien wel mijn grootste helden zien. Wat mooi dat je die eigenlijk zo dicht bij huis uh, vindt. Ja, maar dat zijn de mensen die je kent en die jou altijd meemaken. Die weten hoe je in elkaar zit. En ik, voor mij is het gewoon... Ik, uh, ik ben heel... Uh, ik kant? gewoon een stukje links, ja? Ik ben best wel uh, een spring in het veld. En uh, af en toe... Uh, ja, weet je, is het ook goed als... Je, weet je, soms kan ik heel erg twijfelen opeens in één keer aan iets. En dan, uh, dan kom, ik, kom ik bij mijn ouders en die zeggen... joh, Han, je hoeft het niet nu te beslissen, weet je. Je hoeft niet morgen te weten of je dat wel of niet wil doen. Weet je, laat het je overkomen. Je kunt dat weer heel erg rustig relativeren. En dan denk ik, oh ja, het komt ook allemaal wel weer goed. Ja. En is er een periode aan te wijzen in je leven dat je dacht... Ja, toen lieten ze hun helderdom het meest zien. En toen ja, verdieden ze echt een voetstuk. Um, nou, we hebben in het gezin op zich wel, uh, wel roerige tijden gekend. Waarin het tussen mijn ouders zelf gewoon niet zo heel lekker liep. Uh, wat ook wel echt op knappen heeft gestaan. Het was geen, geen leuke tijd, maar ik, ben, ik, vind het echt, ik vind het echt ongelooflijk uh, helder in die zin dat ze, in plaats van dat ze allebei zijn weggerend... Uh, met elkaar zijn gaan praten yeah. en er samen uit zijn gekomen. En we zijn nu, uh, denk ik, vijftien jaar verder... en dat ik ze nu uh, nog steeds hand in hand uh, door het bos lopen. Ik denk van, joh, dat had echt... Het was, het was eigenlijk al klaar en toch zijn jullie nu weer zo, zo samen en is alles bij elkaar gebleven. Is het hele gezin eigenlijk alleen maar heel veel hechter geworden doordat er een, een breuk in is geweest. Okay, maar dat is best bijzonder, want uh, je ziet uh, scheidingen alom ja. tegenwoordig en toch uh, vind je, hebben je ouders dus de kracht gevonden om het even weer op ja. te pompen. Ja, en ik denk dat dat ook heel erg komt omdat ze niet zijn weggelopen van het probleem... en het allebei onder ogen hebben durven zien wat, zonder erop in te gaan wie wat anders had moeten doen. Ja. Um, dat ze allebei hun fouten hebben kunnen erkennen en daar ook uh, uh, ruimte hebben gevonden om elkaar ook... Ze hebben elkaar ook ruimte gegund om daar boos over te zijn, verdrietig over te zijn, teleurgesteld in elkaar te zijn. Ja. En er toch daardoor juist ook weer samen veel en veel sterker uitkomen. Ja, en wat haal jij daaruit? Ja, dat is wel een groot voorbeeld, weet je. Uh, er zijn altijd dingen af en toe dat je denkt, joh, nou moet het allemaal zo? Dan denk ik, oké, okay, rustig nadenken, weet je. Uh, ja. Is het allemaal zo erg, weet je. Uh, geef het tijd. En uh, ja, het, het kan allemaal gewoon weer goedkomen als je met elkaar blijft praten, ja. ook. En, en relativeert, uh, relativeert het ook zaken? Ja, heel erg, natuurlijk ja. Het, uh, weet je, op het moment dat je ouders op, op, uh, uit elkaar staan, gaan, weet je, zitten, dan uh, zijn er heel veel dingen niet meer belangrijk. Want je denkt als kind echt dat je wereld uh, vergaat, letterlijk. Uh, maar ja, dan zie je toch ook wel weer, het komt wel weer goed als je maar blijft ademhalen. Ja. En ook al als ze uit elkaar waren, was het waarschijnlijk ook gewoon weer goed gekomen. Hè? Zo is het natuurlijk ook. Ja. Alleen op een andere manier. Ja. We lopen uh, nu, we lopen nu eigenlijk. Ik zie daar alweer de bewoonde wereld. Ja, ja, dat blijf je toch geen naam hebben. Of je had 20 kilometer met me moeten willen wandelen. Ja, nee, altijd. Ja, ja. Het is de tijd er te tekort voor nu. Ik start. Waar? Hier, oh ja. Oh, ik heb een koomenesje erbij. Daar. Leuk, leuk. Luca. Mooi. Biedt de natuur ook troost? Uh, biedt de natuur troost? Ja, nou ja. Kijk, ik kan wel uh Ja, ik ben graag buiten, weet je. Ik zit liever buiten dan dat ik, uh, als ik binnen op de bank ga zitten, weet je. Ik had van de week die knie, ik kon er niks mee. En dan zit ik wel echt op te vreten. En dan, nee, mijn moeder had me in de rolstoel meegenomen, even een stukje wandelen. Dan zijn we gewoon bij de zaan. Even gaan staan, weet je. Even in mijn rolstoel. Gewoon even niks zeggen. En dan voel ik me daarna echt alweer gewoon beter, omdat ik even buiten ben geweest. Even naar de ene heb gekeken. Gewoon even wat heb, heb kunnen doen. En uh, gedacht, ja, tot, het helpt me altijd om een gedachte wat rust te geven. En ja. uh, we hebben nog een lijstje met muziek. Uh, en uh, pak hem er nog eens bij. Want ja, wat, wat zullen we daar nog eens uh, van gaan draaien? We ja, hebben, wat gaan we er nog draaien? Ja, nou, ja, één of twee? Wat zullen we, ja, dus je hebt in ieder geval. Ja, nou, dan zou ik, als het misschien wel de laatste is... zou ik toch wel graag dansen op de vulkaan van die de dijk. Die moet sowieso. Die moet maar sowieso. we die dan draaien, dansen op de vulkaan. Dat Waarom die? Uh, omdat ik met mijn ouders, maar ook met vriendinnetjes, met zusjes... Uh, avondenlang thuis heb gedanst. Gewoon in de huiskamer op de dijk. Mijn vader is een heel groot fan van de dijk. En nog steeds gaan we dus met vrienden, maar ook met mijn ouders en mijn zusjes... gaan we naar de concerten van de dijk zo één keer in het jaar. Ja. En dan staan we met z'n allen uh, te dansen. Dus dat, uh, ja... Het geeft een. Daar uh, ja, ben ik trots op, vind ik leuk dat we dat kunnen doen. Dans op de vulkaan met de hele familie te smetten. Yes. <laughs> De dijk en dansen op de vulkaan. En ik zie de hele familie te smetten, te smetten al helemaal uit hun dak gaan. Ja, ze, ze treden heel veel op nog, hè, de dijk? Ja, ze treden heel veel op nog. Ja, ja. super leuk. Ja. En ook in Wormervier? Uh, nou, wel eens in de sporthal uh, in, in Zandam En we zijn laatst uh, vorig jaar in uh, Bloemendaal geweest. Het Openluchttheater, daar traden ze op. Ja. En dat was ook echt fantastisch. Een supermooie atmosfeer. Of een ja. uh, supermooie sfeer. Ja. En, uh, het ging op een gegeven moment knijterhard regenen, maar dan gaan ze dansen op de vulkaan spelen. En toch stond iedereen te springen en uh, een nou, biertje te drinken. Het en, scheelt, en, uh... want het regent niet kn regen, knijterhard, maar het begint nu ook te regenen. En toch lopen wij nog vrolijk door. Ja joh. Ja. Maakt helemaal niet uit. Maakt het uit, Ben je, door, maar je bent nu vijf jaar boswachter. Ben je ook nog weer anders met de natuur uh, om? Ga je nu anders met de natuur om dan vijf jaar geleden? Of kijk je nu toch nog weer anders tegen zaken aan in de natuur? Ja, zeker wel. Ja. Ik ben veel bewuster continu om me heen aan het kijken of ik wat zie. Of ik weet je, zie die sperren weer in de boom zitten. Weet je. je ziet hem bijna niet, want hij was onwijs gecamoufleerd. En, uh, maar nu valt het me op. Ja. En vijf jaar geleden denk ik niet dat het me was opgevallen. Dat we gewoon lekker keuvelend hadden doorgelopen. En ik ben nu ook al heel vaak bezig met, weet je, als we aan het fietsen zijn of met, uh, met vriendinnen op pad. Dan zit ik, hey, ik zie je daar? weet je, daar zit een, uh, We hadden laatst een, uh, een tijdrit training. Dat is wel een leuk verhaal. Uh, met de fietsploeg. En we lagen allemaal op dat stuurtje in de tijdrit houding snel en trainen. Kan aan het rijden? En ik zie een bruine kiekendief rechts. En ik ga, hup, uit die houding. Ik zeg, oh, bruine kiekendief. En staat echt, de hele, die hele formatie lag natuurlijk in puin, maar... Iedereen was echt wel oh, oké. Okay. En ze gingen allemaal terug. En we allemaal met z'n allen... Oh ja? Al die meiden en de ploegleider hebben we naar die kiekendiefd aan kijken. En nu, daar hebben ze het nog steeds over. Dat het toch wel heel gaaf was dat ze nog nooit hadden gezien. Dat het toch wel een hele grote vogel was. En dus ja, het, het maakt ook wel weer wat los. Hanneter Smette, je bent boswachter bij Natuurmonumenten. Je schreef het boek uh, Gaan. En um, ja, in dat boek probeer je mensen ook enthousiast te maken voor de natuur. Uh, probeer je mensen ook bewust te maken van hun gedrag en, en, en ook wat ze doen en wat voor gevolgen dat heeft voor de natuur. Eigenlijk wat Jan Terlouw ook beschrijft in zijn boekenweek essie um, Dat probeer ik zeker, maar ik zit wel met, met gaan vooral in de, uh, op het vlak van uh, uh, beïnvloeding van denken. En ik denk dat beïnvloeding van gedrag nog een stapje verder is. Ja, uh, dus, maar het begin, weet je, je moet wel ergens beginnen. En als mensen nog helemaal geen gevoel bij natuur hebben... dan moeten ze, moet ze het eerst wel gaan omarmen. En op het moment dat mensen het zijn gaan omarmen... dan, kan je ze ook, denk ik, veel, dan bereikt het mensen ook veel makkelijker... op het moment dat je ze uitlegt uh, dat ze er ook goed voor moeten zorgen. Lukt dat, denk je, nog om onze gedachten, ons handelen... een beetje te veranderen? Om uiteindelijk ja, uh, het, iets om te keren? Ja, ik denk daar heel, echt best wel vaak over na... Um, want aan de ene kant merk je best wel een hele beweging. Want we moeten de klimaatverandering stoppen. We moeten, uh, weet je, we moeten afval scheiden. We moeten de telefoon opladen. Niet in het stopcontact. Uh, ik denk dat heel veel mensen daar echt wel een beetje mee bezig zijn. Maar puntje bij paaltje. En dan moet ik ook hand in eigen boezem steken. Rijd ik wel elke dag in de auto. Of je dan beter met de trein zou kunnen gaan. Weet je? Dus er blijft toch altijd een. En waarom een, doe jij dat dan? Ja, praktisch. Ja, weet je, als ik uh, naar Naarden, ik woon in Wormerveer, en als ik naar Naarden ga met het OV, dan uh, ben ik minimaal anderhalf uur aan het reizen. En met de auto is het 25 minuten. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook één keer in de week op de fiets ga. Dus ik probeer het wel nog enigszins af en toe... Het uh, is energie-neutraal. Het is energie-neutraal, precies. En dan train ik ook nog een beetje. Nou, dat is toch 50 kilometer, dus... Ja. Maar uh, het is dus lastig. Zelfs voor iemand die dagelijks in de natuur uh, zit, dagelijks in de natuur werkt en ook de schoonheid daarvan ziet. En ook ziet wat de gevolgen zouden kunnen zijn als we zo doorgaan. Zelfs diegene zegt van ja, ik, ik kan het ook niet altijd goed doen. Nee, nee je probeert het. Ik tenminste, ik probeer het echt gewoon met de beste wil van de wereld. Weet je, we, hadden altijd, uh, we hebben in de tuin best wel veel tegels. Ik zeg ik echt, Kees, die tegels moeten echt die tuin uit. Nou, langzaamaan gebeurt dat ook wel. Maar uh, ja. Uh, je merkt toch dat je heel erg in je, weet je, oh misschien de waan van de dag. Je, gaat, je leeft je leven al zo lang op een bepaalde manier dat het omgooien daarvan ook. Uh, ja, dat mensen toch niet, ik zelf ook hoor, ik bedoel, uh, ik neem vlees eten. Ja. Ik heb mijn hele leven lang gewoon elke dag vlees gegeten. En nu eten we af en toe gewoon een dag geen vlees. En ik, ja, prima, weet je. Gewoon een beetje bewustwording. Maar dat is niet, weet je, dat had ik drie jaar geleden ook al kunnen bedenken. Want toen dacht ik, oh joh, nou... Uh, ja. Toch al dood. Is het, is het iets waar je ook uh, zorgen om maakt? Want je hebt geen kinderen, misschien dat je ooit kinderen krijgt. En dat je denkt van ja, hoe, hoe ga ik die nou een toekomst geven? Nou ja, sowieso voor alle generaties, of het nou mijn eigen kinderen zijn of, of dat ik die niet krijg. Maar weet je, de wereld gaat echt heel erg snel, heel erg rap achteruit. En als we daar geen collectief in gaan vormen. Dus als we niet, als ik, weet je, als. Ik Daarom ben ik ook op de fiets naar het werk nu tegenwoordig, zo nu en dan. Weet je, als ik al niet begin. weet Je je moet wel, uh, soort uh, als er één schaap over de dam is, volgen de meer. Dus uh, toeval wil dat een collega nu ook op de fiets gaat. Die moet ook ja. 50 kilometer fietsen. Dus zo inspireer je elkaar wel een beetje om dat te gaan doen. Maar heeft natuurmonumenten mensen een groen beleid? Ja, heel erg. Ja. We krijgen heel weinig kilometers vergoed. En als je met het OV gaat of met de fiets krijg je geloof ik heel veel vergoed. Ja. ja, dus uh, die, zijn, die stimuleren echt wel om... Uh, om uh, uh, groen te reizen en uh, te doen. Maar Lopen. ja, er moet, gewoon nog, er moet gewoon zoveel gebeuren. Uh, willen we ook de hele klimaatverandering... Uh, ja, toch, ja, hoeven we het ooit helemaal kunnen stoppen... dat, dat vrees ik sowieso, maar... Ja. maar... Jij zegt eigenlijk van, lees nou eerst maar eens mijn boek... dan zie je hoe mooi het is allemaal. En uh, als je ziet hoe mooi het is... dan ga je vanzelf dat plastic flesje niet meer weggooien. Ik denk dat het zeker ertoe bijdraagt. Dat je dan echt denkt van, oh, dat is echt wel zonde. En oh ja, maar... Even die hond weer uh, los. Oh, maar er zitten hier wel reden En die kunnen er inderdaad last van hebben. Ja. Gaan mensen ook gewoon te weinig op vakantie in eigen land? Nou, dat denk ik sowieso. Ja? Ja, ja weet je. Het is toch... Uh, ik denk ook wel de trend van tegenwoordig. Iedereen gaat verder, verder en verder. Voor de mooiste dingen. En natuurlijk is het uh, in Amerika ook prachtig. En Australië ook. Maar uh, ja, hier ook. Ja. We lopen langzaam weer terug naar het uh, beginpunt. Eh... Uh, maar dit is, uh, wat, wat, wat, wat heeft natuurmonumenten hier? Uh, nou, dat eerste boerderijtje, dat is uh, ons kantoor. Dus daar zit ik gewoon elke dag, in principe. Ik, hoop, ik wil niet elke dag binnen zitten, maar als ik binnen zit, dan is het daar. En hier heb je de moestuin. En daar loopt uh, de dame die de moestuin onderhoudt. En die uh, groentes die worden ook verkocht en die worden ook gebruikt in de gasterij. In de keuken van de gasterij. Ja. En daar kan je lekker eten, dus een bakje koffie drinken. Allemaal biologisch verantwoord. We begonnen dit gesprek uh, met jouw ambities. Hoe jij er tien jaar geleden voor stond. Uh, je, had, ja, je was toen uh, twintig. Een uh, uh, schaatscarrière lag misschien nog wel in het verschiet. Of een wielrencarrière. Is allemaal niet gebeurd. Uh, je bent de communicatie ingegaan en uiteindelijk hier uh, terechtgekomen als boswachter. Als je na vijf jaar de balans opmaakt, hoe, hoe, hoe, hoe maak je dat op? Nou, heel positief. Ik denk dat ik uh, dat me. Dat ik als mens heel erg ben gegroeid, dat ik veel meer durf om bij mezelf te blijven en me veel minder laat afleiden door allerlei dingen om me heen. Uh, en ik denk, gebeurde dat? Ja, ik denk dat ik wel. Uh, ik ben de reclame ingegaan, omdat al mijn communicatiestudentcollega's de reclame ingingen en we gingen veel geld verdienen en we gingen in dure auto's rijden. En ik dacht: Oh ja, nou ja, laat ja. ik dat dan ook maar doen. Mis je dat? Dat, dat geld verdienen? En, uh... Echt helemaal niet? Nee. nee. nee. Want je verdien, verdien, verdien je daar veel meer? Ja, je verdient wel meer, maar. Weet je, je, de waardering en het gevoel en de voldoening die het oplevert is zoveel minder. Dat voor mij, uh, ik ben hier nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. En daar echt best wel vaak. Ja. Dus dat is me echt veel meer waard. En, en nog meer als je terugkijkt. Want ja, ook wel teleurstellingen gehad over dingen die uiteindelijk gewoon niet meer konden. Die sportcarrières. Is, het uiteindelijk nu, is, is de cirkel nu rond de, door hier in het bos rond te lopen en eigenlijk datgene te doen waar je al vanaf jongs af aan met je ouders mee bezig was? Op de camping, in het, op het dwingende veld. Ja, ja, ik ben natuurlijk op zich pas 30, dus ik heb geen idee wat het leven nog uh, voor me in het verschiet heeft. Maar als ik het zo nu de balans op maak, dan uh, prijs ik mezelf heel erg gelukkig dat ik uh, als bijnatuurmonument, als boswachter, ja. aan de gang uh, ben gegaan. Maar wat zijn dan de ambities? Want er is uh, een televisieprogramma, een vlog en dus nu een boek. Ja, ik vind dat, uh, weet je, dat zijn allemaal dingen voor mij waardoor ik mensen uh, kan inspireren om een, en toch een beetje een voorbeeld kan zijn om mensen meer te laten genieten van Nederland. En allemaal met het doel om, om Nederland mooi te houden, om er zuinig op te zijn ja. en om onze soorten te beschermen. En als dat kan met een tv-programma, dan doe ik dat heel graag. Maar als dat betekent dat ik dat gewoon hier in het beheerteam met mijn collega's doe... en dat we ervoor zorgen dat de Otter hier een mooi leefgebied heeft... dan uh, is dat me ook heel erg veel waard. Ja, en dat is voor Nederland? Of is het soms ook dat je denkt, van, ik wil Hannah de, Hannah de Smette even op de, in de picture? Nou, nee. Ja, weet je... Um... Je maakt er gebruik van, weet je. Ik, ik merk dat media reageren makkelijk. Dus je hebt makkelijk ingangen. Mensen vinden het leuk dat je een ander verhaal hebt. Maar daardoor kan je wel het verhaal van de natuur vertellen. En dat, daar ben ik heel blij mee. En daar laat ik me graag door ja, misbruiken ja. misschien. Ja. Maar nee, dat... Uh... Ik voelt dat zo niet, toch? Nee, joh. gebruiken, weet je. Waar is nou die stip op de horizon? Want je zegt van ja, ik heb dat wel nodig. Ik heb wel voor die drive. Heb ik, net als met een wielrenner. Die heeft, uh, een, een, een, wil nog sneller gaan. Dus die wil. Als de stip op de horizon is, er, is er nog snellere tijd. Maar wat is nou nu jouw volgende stip op de horizon? Hey, ik heb natuurlijk net een grote stip uh, afgerond ja. gegaan. En, maar uh, je bent zo snel. Volgens mij heb je alweer stippen staan. Nou ja, ik zit natuurlijk wel een beetje na te denken. Of we niet nog een boek kunnen maken. En dan misschien wat meer. Uh, uh, in, in pijnlijke discussies. Wellicht over. Uh, uh, weet je waarom ganzen af moeten worden geschoten? Weet je? Dat, dat zijn dingen die mensen vaak niet begrijpen. Weet je dat je wat meer, omdat je uh, toegankelijker bent voor mensen dan, de, dan misschien de boswachter van vroeger, dat je op die manier uh, belangen, dingen die, bos, keuzes die boswachters maken. Uh, Kunt gaan uitleggen, kunt gaan toelichten. Ja. Eh, waardoor mensen daar ook meer begrip voor krijgen. En niet altijd alleen maar roepen dat het heel zielig is wat we doen. Op Want... zoek naar harmonie en op zoek naar balans. Ja, zeker. Ja. Eigenlijk wat, wat, wat, wat je eigenlijk al thuis doet en wat, wat, wat, wat thuis ook gebeurt. Ja, eens. Klopt helemaal. Ja. ja. Op zoek naar balans. Op zoek naar de wortels, die stabiliteit geven. We hebben, we hebben de titel al gevonden volgens mij. Maar we moeten niet te zweverig worden. Oh, nee, dat, weer nou, niet. dat alweer niet. Het moet wel gewoon uh, outgoing en uh, nee, ik ben weer helemaal geen. Uh, wat dat betreft, zweverig. Maar dat ben jij ook. Wat? Zweverig? Nee, uh, beide benen op de grond. Dat probeer ik wel. Ik hoop dat het lukt. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Voor de rondleiding door het Naremeer. En uh, uh, langs ook uh, de andere plekken waar jij boswachter bent. Uh, we gaan tot slot nog luisteren naar één stuk. Ja, je mag het zeggen. Waar gaan we ermee uit? I surrender, maar CBA. Wel een mooie afsluiting, toch? Dank je wel. Jij ook, dank je wel. Surrender en daarvoor... Uh, Annette Smetten, boswachter bij Natuurmonumenten. Met haar liep ik uh, zaterdag langs het Nadermeer. Om onder andere te praten over haar boek... Gaan, dat onlangs is uitgekomen. Op NPR Radio 1, www.radio1.nl... is het hele gesprek terug te luisteren. En ook natuurlijk via onze podcast... Zometeen op deze zender fris met uh, Thomas van Vliet. Goedemorgen. Weer terug. Ja, ik ben er weer. Wat gaan jullie allemaal doen? Nou uh, ja, de gemeenteraadsverkiezingen gaan uh, ja, de komende maanden. Wij hebben een uh, rondje gemaakt door het land. om uh, ja, de mensen van de lokale politiek te vragen waar, waar, waarom wij op hen moeten stemmen. en ja. waarom het überhaupt zo belangrijk is om te stemmen. Um, <kijs> uh, er is een uh, groot bananenprobleem. Uh, uh, We kennen allemaal het, uh, het bananenlied. Ja. ja, ik heb geen bananen. en Het, het, ja, het zou zomaar kunnen gebeuren dat er over een tijdje geen bananen meer zijn. Uh, dat, en en ja, onder andere, we uh, kijken er wel eerst schurft. Schurft, ja. Goed, genoeg reden om te geen blijven last van, toch? Nee, ik heb er okay. helemaal geen last van. Genoeg reden om te blijven luisteren, zometeen naar Fris Thomas van Vliet. Volgende week is er weer een nieuwe nachtkijkers. Graag, tot dan. Kijkers.